Five, four, three. Cascade in en laten we dit nou samen hebben gevoegd tot een geweldige mashup. Al zeg ik het zelf. Mocht je er niet genoeg van kunnen krijgen, we zullen hem ongetwijfeld vaker draaien. Of wat dacht je anders? Hij komt misschien wel voorbij op een SoundCloud. Allemaal leuk en aardig. Maar drie uur lang zie je het. Staat voor je klaar. En ja, Amsterdam Dance Event. Het is helemaal aan de gang. En dat betekent een hele hoop nieuwtjes vanavond. Je kunt het zo maar zeggen. We gaan underground. Allemaal Amsterdam Dance Event nieuws. Hele nieuwe releases staan voor je klaar. Onze enige echte DJ Dion Sydney. Weer een jaartje ouder. Maar met ontzettend nieuwe plaat heeft hij bij zich. Onder andere Tweets and Beats. Waar, we, waar ik denk een hele hoop AD... Amsterdam Dance Event nieuwtjes. En ja, 10 voor 10. Het kan niet anders. Amsterdam Dance Event guide. Ik zeg, genoeg gepraat. Tijd voor deze lekkere plaat. DJ Silence. Bomba Silence. Bomba Latina. Robert Abigail heeft hem wel onder handen genomen. Jordi meer natuurlijk op jouw als antwoord. 106,9%. Dat is onze frequentie. Denk je nou, ik zit toch echt op 104.5? Ook daar zijn we te beluisteren. En als je zegt, we gaan gewoon wereldwijd. www.cfmzandvoort.nl Voor onze livestream. Ga door naar DJ Silence. Dit is See it Die zitten er alweer lekker in hier zo. See it! Met als speciale thema Amsterdam Dance Event. En ja, aan link. AD, AD. Uh. Goedenavond Dennis. Goedenavond. Onze, onze enige echte DJ Dion Sidney. Hey leuk dat je er ook weer bij bent. Ja. En, en heb jij er zin in? Ik heb er zeker zin ben, in. Ben jij al naar feestjes van Amsterdam Dance Event geweest? Uh, of heb je er al wat van meegekregen? Van de nee, hele beurs? heel waar. Ik heb het zo druk met mijn werk gehad. Ik heb, niet eens, ik, ja, ik heb echt niks kunnen volgen. Ja, want uh, ik krijg natuurlijk ook gelijk weer een mail mailtjes binnen van... Hallo, Amsterdam Dance Event is al eventjes aan de gang. Helemaal correct, het is al aan de gang. Dus ben je al naar een van die leuke feesten geweest? Waaronder stelt uh, bijvoorbeeld gisteravond in de Escape... Laat het rustig weten. Dat vinden wij was, altijd leuk. Maar uh, zo heet het er ook. Roger uh, Sanchez. Roger Sanchez. Hij was er gewoon. Ja. Nou, dat hoort ook. Hij, hij is bij een label. Van de manager. Stelt, Hij is van de steltgroep. Uh, dus. Ja. En uh, ja, de tweets. Ze gaan allemaal over en weer. Een hele hoop uh, Proc en Fitch bijvoorbeeld. Die zitten nu op het moment uh, te wachten op Schiphol. Voor een vlucht naar Engeland. En ja. Morgen zijn ze geloof ik hier weer terug. Nou. drukte van je wel. En ja. Wat nieuwtjes betreft hebben we ook uh, de leukste uitgezocht. Want gratis Amsterdam special, code Dutch en Foktop in Bling. Oh. Nou ja, gratis voor onze Nederlanders is dat altijd uh, mooi. Ja, daar houden wij van. En tijdens uh, ja, de feestdagen komen er ook weer aan. Dus... Maar, maar wel een, als ik even zo kijk, uh, een goede line-up. Ga je nou al met alles verklappen of uh, is het een teaser? Een teaser. Een teaser, oké. Okay. We, we teasen en we pleasen. Nou ja, dan gaan we dan. Dat Let's Go Dutch meer inhoudt dan het splitten van de rekening... ...hoor je zaterdag 23 oktober van 9 tot 4 in Club Blink. Tijdens de officiële Amsterdam Dance Event Special Code Dutch in Foktop... ...hosten beide concepten, maar liefst een eigen zaal. Verwacht Hollandse house sets van opkomende talenten en headliners... ...waaronder Funkerman, Beggy Begovic... Versus René Ames, Crew Venetics, Jasmine Le Bon, Sandro Silva, Carl Triggs en Rob Boskamp. Vooral opgez vokaal opgezweept door niemand minder dan Lady B, Mo MC en Janto. Bij Foktop kun je eigenlijk alles verwachten, want die gasten zijn gek. Ja, ik zeg het niet, het is het persbericht zelf. Paarsgewijs hoor je dikke back-to-back sessies van Ryan Ryback, back-to-back -back met DJ Rocket... Hoodie back B, back-to-back met Sickboy Tom Piper, back-to-back -to -back met DJ Rocket. Maar ook Cable Juice, Ralf Hero, Quinten, 909, MC Busy en dan steeds al. Wat moet zo'n mega lijn up uh, niet kosten? Nou, helemaal niks, want de entree is gratis. Nou ja, ze doen allemaal back-to-back, -back, hè. Dat scheelt allemaal... Uh, dat scheelt allemaal... Uh... Tijden. Tijden. Maar ja, back-to-back sets, daar zijn ze altijd helemaal. Ik zie Amsterdam Dance Event gewoon als het paradepaardje van de elektronische dance muziek. Een visitekaartje. Iedereen over de hele wereld komt naar onze mooie wereldstad toe. Ja, ik zeg ook al: tijdens dit festival zouden eigenlijk alle grote feesten. Ja, het kan niet. Gewoon vanwege het prijskaart van die DJ's, zou het gewoon een avondje gewoon gratis alles moeten zijn. Ja, ja, ja. Laat maar zien wat je in huis hebt. Niet dan? Ja. Dus daarom ben ik... Er... Weet niet of dat, ja, ik weet niet of ze dat zomaar kunnen doen, weet je. Ja, de vliegtickets moeten ook betaald worden, maar ja... ja. Als ik zie hoe druk het is in de clubs, de consumpties nou, uh, die stromen in Amsterdam. Dan... Ik was vanmiddag in Amsterdam. Nou, om eruit te komen, dat, was, uh, dat uh, duurde wel even hoor. Oké, okay. dus een grote, grote hummer uh, die past nergens meer doorheen. <laughs> nou, nou, nou ja, nog, nog eventjes van Blink dan. De Amsterdam Dance Event Special Co. Dutch en Off vindt plaats in Blink. Een mooie hotspot die begin dit jaar geopend is op het Leidseplein in het hartje van Amsterdam. De zaak is volgens nog vooral bekend als bar, restaurant, maar iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond verandert Blink met een Q in een bruisende club. Mede dankzij de uitgebreide cocktailkaart, de resident DJ's en het heldere geluidssysteem is het een locatie om goed in de gaten te houden. Wil je meer informatie? Ga dan eventjes naar www.blink-amsterdam.nl Tot zover dit nieuwtje, gauw door met lekkere muziek. En wat dacht je van deze nieuwe van Olaf Wasowski? Snap! Je is een beetje. Hè? Olaf Wasowski? Wasowski. Bas maar oh, ja, kan, kan gebeuren. Denk je dat die, denk een slokje kan nemen af te door? Je neemt te veel op je schouders. Ik heb er al een paar dagen incident dance event op zitten. Olaf Snap! En Dennis, jij bent niet zo'n Olaf Bazowski-liefhebber, hè? Ja, ik, ik vind het een paar platen goed van, niet alles. En waar moeten we dan aan denken? Waterman of zo? Ja, dat is de. Enige. Da, dat is de... Ja, hij is weer helemaal terug, want ik vind dit ook ja, ik een. Zie wel, ik moet wel zeggen, ik zie, hem, ik zie wel heel veel platen van hem staan. Ja. Heel veel, uh, heel veel nieuwe platen, releases. Ja, heel veel nieuwe dingen. Dus ja, hij maar het zit allemaal goed in hij elkaar? Zi hij zit niet stil. Nee, dat zeker niet. Tweede uur kun je straks. Wat zeg ik? Het derde uur Dan is mij zit. Nou, dan weet je zeker al dat Olaf Asoski's uh, nieuwe plaat Pop, ook voorbij gaat komen. Pop, pop, ja. Oké. Okay. Nou. Ja. Ben Heerlijke plaats zeggen we dan ja, uh, En hey, mooi hè, zo je uh, geluiden allemaal door elkaar Ongelofelijk. een ja. kakofonie van geluid is... En ja, dat zal ongetwijfeld ook in uh, Amsterdam Dance Event uh, gebeuren Want uh, Cocoon koos Amsterdam En ja, dan hebben we nog eventjes de laatste info Amsterdam Dance Event, het is helemaal losgebarsten Eindelijk losgebarsten moet ik wel zeggen Maandenlang werken talloze organisaties aan de meest diverse dance programmering op aarde Cocoon maakt dit jaar opnieuw deel uit van het Amsterdam Dance Event en pakt daarom extra uit met de Party Animals. De Party Animals. I ja, ja, ja, ja. luister waar, luister waar. Iedereen die afgelopen zomer op Party Island Ibiza is geweest, weet wat dit betekent. Want Cocoon op maandagavond in Amnesia was opnieuw de meest succesvolle avond. Wil je ja, wil het zelf eventjes meemaken als je niet bent geweest? Op, uh, ja, er zijn natuurlijk genoeg filmpjes te zien met previews ervan. Maar ja, wie gaat er nou komen? Nou, Sven Veet is onlosmakelijk met het Amsterdam Dance Event verbonden. Dat is een beetje de grote... Uh... De, dra de draaiende kracht achter De techno, draaiende... hè? De techno ja. en tech house. Al jaren verkeerd duizend techno held in bloedvorm. Tijdens het grootste clubfestival ter wereld verwacht een selectie van de beste platen van de komende tijd in een zit van drie uur. Met natuurlijk de grootste klappers van het Ibiza seizoen. Uiteraard bevindt Sven zich in een goed gezelschap. Dit jaar is er weer voor een fris geluid gekozen met Cassie en Calum en de Katoe de Mons. Live als Cocoon debutanten in Nederland. Het vertrouwde geluid van Extra Welt Live en Cocoon resident Chris Tietjen completeert de nacht. Wat is dan de timetable? Om 10 uur trapt Cassie af, gevolgd om 12 uur Calum en de Katoe de Mons. Wie? Cool. Ja, Vertel jij wel anders wel eventjes. Kilaume, Kielaurene en de Koutu Dumons. Nou, als, als we een keertje zien, dan vragen we hoe, we het, hoe ze het nou echt uitspreken. En dan kun je het aan mij vragen. Ja, dan weet jij het wel, oké. Nou, om één uur hebben we Sven Veens hemzelf. Zelfs. Om vier uur Extra wel Live en om vijf uur als slot Chris Tietjen. Naast het muzikale geweld uh, beneden is het... Uh, WAE Showcase die boven wordt gegeven, zeker een aanwinst een gebleken. Voor wie daaraan twijfelt bij deze een impressie, en er, ja, dan kun je eventjes kijken weer naar een uh, YouTube-filmpje. Nog een timetable uh, time volgens mij, of uh, ja. Ja, nog een timetable. Nou, vertel ze maar eventjes. Wat staat ja, er? Ik ben toch goed met namen. Daarom. Dus, uh, om uh, 12 uur s'nachts, Johanna Merker. Uh, om 1 uur loops live. Om 2 uur Joey Daniel. 3 uur Live Rauw Kost. 4 uur Darko Esser. 5 uur Olivier Wijter. Oké. Okay. Ja. Nou ja, zonder al te veel prijs te geven... kan met zekerheid gezegd worden... dat deze laatste editie van Cocoon in de Powerzone... de locatie deuren eind november... legendarisch gaat worden. Er zijn kosten nog moeite gespaard... om de ruimte onherkenbaar aan te kleden... met een 360-graden... Let want als klapstuk. Stoer. Tel hier het dikke Function One geluidssysteem. De Cocoon danseressen en de Party Animals uh, verrassing. bij op. En het wordt duidelijk dat de bezoekers een fantastische nacht te wachten staan. Dat doen ze wel slim, want er staat helemaal geen timetable voor de Party Animals bij. Of wel, of zit ik nou uh, niet op te weten? Nee, ik zie geen timetable van... Nee. Nee. Nee. nee. Er staat geen tijd bij. Dus dat doen Gewoon ze, dat gaan doen dus. Dat doen Gewoon ze... gaan. Ja, maar dat doen ze slim. Gewoon uh, hopen ze, dan uh, blijven ze tot sluit. Dan denken ze, misschien komen ze daarna wel. Ja, voor de afterparty misschien wel. Ja. Hé, hey, kaarten kunnen... en afterparty, daar hebben we het net over. Kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar in de voorverkoop en kosten 27,5 euro. Wellicht is er nog deurverkoop voor 35 euro, maar ja, de kaarten gaan allemaal hard. En ik heb vernomen dat alle vee, ja... De feesten op vrijdag, zaterdag, zondag ze gaan ja, als een sfeer ze zijn gewoon drugs, die, die dus vliegen de deur uit wacht het niet af en ga je kaarten scoren de studio AT ontfermt zich zondagmorgen over de mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen en daar zijn de kaarten voor aan de deur te krijgen waar kun je de kaartjes kopen? via de website van Ticketscript zorg dat je ze in huis haalt als je erbij wil zijn dus ja, over naar een hele vette plaat ja. Ik kwam hem tegen ket. en ik zeg... Deze moet volgende week in de uitzending. Mag, mag, ik, mag ik hem starten? Ik, wil, ik vind hem zo goed, ik wil hem zelf starten. Nou, ga jij maar, ga jij maar even starten. Oké, okay. komt ie hè? Zit je nou hier zo gewoon muziek te maken, Dennis? Ja, ja, ja. Ik heb een studiootje bij me. Oké, okay, nou dat belooft wat vanavond. Ja, wie weet. Straks, tussen 10 en 11. Weer een hele nieuwe frisse pruiten gezet. Van On de one and only DJ Dion Sidney. Nu eerst. Boys Noise. Yeah. Via je de mailbox overstromen allemaal mensen. Wat is dit een vette plaat. Boys noise. Ja, yeah, dus je gaat hem zeker vaker hier horen. Op jouw ZFM's antwoord zie je het in de house. Tot aan 12 uur. Alle hete nieuwtjes. Over Amsterdam Dance Event. Zo ook deze MN2S uit Londen. Viert Amsterdam Dance Event in de Sugar Factory. Het house label MN2S uit Londen is sinds 2006 vaste waarde tijdens de Amsterdam Dance Event... Voor het tweede jaar op rij vormt Nachttheater Sugar Factory, de grootste kleine club van Amsterdam, het decor voor hun showcase. Vanavond, vrijdag 22 oktober van half 12 to tot 5 uur, presenteert het label niemand minder dan. nou, daar komen ze. Alex Caudino, Full Intention, Ron Carroll, Siemens Hachi en Robert Owens. Met zijn kenmerkende trompetnummertjes stond de Italiaanse DJ Alex Caudino al een paar keer in de internationale charts. En je hebt het ook kunnen horen. I'm in love, de uuropener. Althans dan de mashup ervan. Die, uh, die scoort ook hoge ogen. Ja, Destination Calabria was dus uh, een van zijn hoogtepunten. En hij komt hier zo vanavond draaien. Een andere headline is uh, full intention. Bestaande uit uh, uh, Michael Cray en John Burn. Gray. dat is een uh, hele goeie hoor. Ja, dat zeg ik. Maar hun zit achter, die, uh, dat staat hier ook. genoemd is ook bekend voor zijn zijproject Body Rocks. Ja, ze zijn helemaal back in business met een nieuwe label... Full Intention Records. Tijdens het Amsterdam Dance release duo hun EP Earth Moves Around. En ook Ron Carroll, die internationale bekendheid verwierf... met zijn mondstit, I'm Walking Down the Street... heeft een nieuw label opgericht... Electricity, Wie de opvallende Amerikaan tegenkomt in de Sugar Factory of elders tijdens het Amsterdam Dance Event... Vraag hem gerust om zijn Amsterdam Dance Event Sampler vol eigen remixen. Die uh, zag ik al op uh, internet staan, die Sampler. Hij ziet hem alweer staan hoor. Nou, Robert Owens uh, brengt binnenkort zijn track I'll Be Your Friend opnieuw uit... inclusief een remixenpakket met werk van onder andere... Jamie Jones, de Brit met Ierse en Indische roots. Simus Hatchi heeft veel materiaal gedropt op zijn label Big Love. En staat net als zijn MN2S MN collega's te popelen om dat te laten horen. Vanavond in de Sugar Factory. Nou ja, wie, wat, waar. Hier de timetable. Van half twaalf tot kwart voor één. Robert Owens om kwart voor één tot kwart voor twee. Seamus Hatchi. Van uh, kwart voor twee tot kwart voor drie, full intention, vergevolgd door Alex Caudino tot vier uur en van vier tot vijf als afsluiter, maar zeker niet als hekkensluiter, Ron Carroll. Ja, MN2S, wil je nog weten wat het uh, betekent? Het, uh, ik zou het uh, nu, Milk and Two Sugars? Milk and Two Sugars? Milk and Two Sugars, nou ja, ik heb het ja, altijd ja. al willen weten. Nou ja, wat hm. heb jij toch altijd in je koffie? Ja, zeker te weten. Nou ja, geen uh, twee suiker, hoor. Eentje. We ja, eentje, ja, and anders staat het lepeltje rechtop. Ja, anders moet je uh, suikerspiegel een beetje hoger. Daarom. Hij hey, Wil je kaarten kopen? Als ze er, er nog zijn, kijk dan eventjes op Ticketscript. Bekende site, hè, Den? Ja. Ongelooflijk. Ja. Het is een, uh... Druk, druk, druk. Ja. Hé, hey, zometeen. Party guide, Dennis. 10 ja, voor 10 ja. Alle hete feestjes op een rij ja. Je hebt het er maar druk mee volgens Ach, mij joh, ik, ik, heb, ik heb gewoon geen leven meer, zo druk heb ik het Ja, maar zeker nu met tijdens Amsterdam Dance Event Want volgens mij zijn het er uh, nogal wat uh... Ja joh, mijn agenda die, uh, die, uh, die loopt de Die pijlt al maanden over De spa gaat uit Nou ja, blijf gewoon luisteren Rot de klok van 10 voor 10 Heeft hij ze allemaal op een rijtje staan Alle hete feestjes Waar moet je heen tijdens Amsterdam Dance Event Waar gaan wij heen? Nu eerst Green Velvet, La La Land in de Bingo Players Remix. Dit is jouw CFM Zandvoort. Zandvoort's grootse dansvloer. Dit is. Shit. Gaat hij daar een leuk feestje of doen? Misschien op vakantie of... Uh, weet je niet. Ook staat lekker. staat alleen maar dat hij onderweg is naar uh, New York. Hé, hey, dan heb ik de heren van Proc and Fish. Ik zei eerder al, ze zitten op het vliegveld. En ja, het ze hebben vertraging. Avond. En ze zeggen ook al, ja... Typisch iets. Alleen als we vliegen met EasyJet. Geen, uh, Ja, geen positief nieuws dus. Nee. Hebben we nog meer? Alex van Alf. Hij zegt, het was een goede dag op Amsterdam Dance Event... Een hoop mensen ontmoet, een hoop uh, coole gasten ontmoet. En een hele hoop inspiratie. Een goede, uh, positieve vibe. En vanavond uh, gaat hij weer al los in Amsterdam. Uh, Nicky Romero neemt nu even een snelle tuk. Even een power nap. Ja, dat doet, uh, doet hij wel vaker volgens mij. Uh, ja, dat zal wel moeten, hè, tussen met al die feesten. En dan speelt hij. Uh... In uh, Anna Agency. In de uh, Escape. Met Amsterdam Dance Event. En de Star 69 Party. Met Beloka en Sony. Sonic. En dan in... eventjes, ik hoor daar 69 Records. Dat is het label waar de nieuwe DJ Raimundo. Met uh, Gabriel en Castellon op uit is. En oh. natuurlijk zit hij. Oh, vandaar die... wordt dat in Escape gehaald. Omdat uh, Raimundo daar de, de huisbaas een beetje is, zeg maar. Ja, die zorgt voor uh, de vetste line-ups. En ja, dus vanavond in de show. De nieuwe plaat van DJ Raymundo. Zorg dat je luistert naar mij zit uh, Van 11 tot 12. Daar komt hij zeker voorbij. Ik weet nog niet welke versie. Hij is ontzettend lekker. Maar vanavond dus. Avicii. Ook naar uh, New York City, zie ik. Uh, Quintino, samen met GrooveNetics uh, at Amsterdam Dance Event. Hij gaat uh, even op bezoek bij, uh, bij Afrojack. met Wall Knight. En hij zegt dat het een hele leuke nacht gaat worden. En uh, dan hebben we hier een tweet van Thomas Colts. Die uh, zit uh, waarschijnlijk uh, die zit in de, de trein van, uh, naar Frankfurt Airport. En hij zegt... Het goede van treinen is da da dat je wat internetstuf uh, tegenwoordig uh, kan doen. Maar ja, dat is hier uh, niet altijd het geval. En het slechte is uh, dat na twintig minuten de toiletten eruit zien uh, na één <laughs> week, week of zomer, springbreak, Zomervakantie. <laughs> nou, dat wil ik niet weten. Nou, Laat maar. Uh, uh, Defected Records. Vana, uh, vana, vannacht Defected in the House in de Panama. Junior Jack, Cat Cream en more. Voor een volledige line-up www.defected.com slash events slash ith. En ja... Alle DJ's ook. Die hebben het MZM Dance event logo getweet. Als je het wil supporten, ga dan gewoon naar een van de bekende namen. En je kunt waarschijnlijk zo'n avatar, noem je dat Krijger. toch? Ja, ja, ja. ja. Kun je zo doen. Ik heb hem ook. Hartstikke leuk. Nou, ik heb niet veel tweets meer. Maar er schoot me iets binnen over een feest van volgend jaar. Een nieuw concept. Vertel nou. meer. Nou, uh, jullie kennen vast al Trans Energy. Ja, klopt. Trans Energy. Nou, omdat de trends nu zo erg ingedaald is, gaat hij nu verder als energy. Ja, dat heb en, ik vernomen. Ja, de network. En uh, ja, dat is een totaal nieuw concept. En dan komen, ja, alle stijlen komen zeg maar bij elkaar. Ook nog trends, maar ook een beetje progressive house en zo. En ik heb al een, een stukje van de line-up gezien. En het is een hele grote line-up. locatie is nog hetzelfde. Maar uh, ja, het is gewoon een nieuw concept gewoon. We gaan het meemaken. En we... ja. Ik wil erheen. Jij wil er heel wil... graag heen. Want Jij het, wil er heel graag nou, heen. Nou, uh, Chesto die komt erheen, onder andere. En Avicii en Marco V komt er weer heen. Sander van Doorn. En, uh... Dat zijn geen kleine jongens. Nee. Dat wordt uh, even een nieuw leven ingeblazen, dat concept. Nou, maar ook Chesto, die de aftrap, zeg maar, geeft. Oké. Okay. Drie, drie uh, verschillende areas. Maar uh, bijvoorbeeld één area heeft maar vier DJ's. Dus gewoon lange sets voor, uh, van DJ's. Dus dat is wel stoer. Heel spannend. Tot zover tweets en beats en natuurlijk yep. het hete nieuwtje over trance energy. Nu door met Anna Grace. Don't let go. Zometeen. Allemaal alle feestjes op een rij. Die feestgids met DJ Dion Sydney. Here's Anna Grace. events, guide. en ik heb ja, de nodige feestjes voorbij zien gaan. Ja, ik, eh, ik heb er zes in totaal, want als ik ze allemaal ga doen, dan zijn we een half uur nog verder met mijn geblabla. Dus ik houd kort met de uh, belangrijkste feestjes. Ja, want over het algemeen zijn het ook vrij lange line-ups, hè? Ja, nou, ik, niet allemaal, maar ik heb hier uh, wel een beetje de belangrijkere. Kom uh, maar in, de zicht partykite. Ik begin, party ik begin uh, in de escape. Het is allemaal in Amsterdam, dus dat jullie het allemaal weten. Is het allemaal in Amsterdam, joh? Allemaal, allemaal. Het is allemaal <laughs> wow, Amsterdam. Wat raar, hè? Ja, je is. kan ook zeggen dat ik er eentje bloemen, nou doen hè, winterfeestjes. Maar, uh... Ja, op het strand, alleen de staat <laughs> nee. Is weer. nee, Maar uh, ik begin in de Escape vanavond van 10 tot 5 met Paul van Dijk. Uh, organisatie Full Circle, het duurt van 10 tot 5. De prijs is 22,50 aan de deur, 25 euro. En ik neem aan... ...dat die kaarten gewoon niet meer te krijgen zijn. Zeker gezien de zou, namen. Nou ja, aan de deur zou ik... zou zijn. er niet op gokken. Nou ja, uh, niet geschoten is altijd mis hè. Daarom. Maar ja, uh, line-up van Paul van Dijk, Philo en Perry... ...en Giuseppe Ottaviani. Dus het is, uh, reken maar op een uh, transfeestje. Heel gaaf. Dan uh, dezelfde avond... Even kijken. Ja, dezelfde, vanavond. Dezelfde avond in het de Deluxe Stage... ...in uh, Escape nog. Van uh, 10 tot 4. ...de Star 69 Records... ...N.I. Presents. Line-up Dimitri, Vegas... ...en Like Mike, dat zijn mijn helden. Nicky Romero, Muzajk... ...Belocca en Sonic... Canard en Lauer, Lisa de Voltax... Hoxton Horse... Stafford Brothers, Dean Coleman... Agent Greg, Richard Gray... DJ Dernoro, Benny Royal... Jason Chance en Gabriel... en Castellion. Hele vette line-up. Zorg dat je erbij bent. Uh, Dean Coleman, die zie je ook vooral, regelmatig... voorbij komen bij uh, Stelt. Vooral Dimitri Vegas en Like Mike. Die treden niet, niet altijd op in Nederland. Die zie je maar zelden. Laatste keer was... Dirty Dutch. Oké. Okay. Ja, ze hebben toch hele gave remixes en... Uh, Releases. Ja, en ik zag hier ook Lisa en Voltax. Die hebben ook uh, super ja, releases. Ja, dat zijn he allemaal helden. Dan gaan we de, vanavond nog uh, naar de Panama. Van 10 tot 4. Mocht uh, in Escape niks baten. Uh, Defected in the House. Van de, de bekende Defected label. Met de line-up. De, de, de Shapeshifters, ja, ja. Chocolate Puma. Simon Dunmore. De, oftewel de labelbaas. Greg, Gregory. Kit Cream en Junior Jack. En in het studio gedeelte Ben Westbeek. Treasure Fingers, Aaron Ross en Ray Life. Percussie. Nou, dan gaan we over naar de zaterdagavond. Ja, in de Escape. Kings Waar of, moet je zijn? Kings of Ace meets Framebusters. In de Escape van 11 tot 5. Met een hele grote line-up. Uh, het is... Uh, het is 25 euro voorverkoop bij Paylogic Met de line-up Ryan Marciano En Sonnery James Afrojack, weer de shapeshifters Quintino, Raimundo, vriend van de show Shermanology Rehab, Adi van der Zwan Daniel Bovi en Roy Rox Lucien Ford, Gabriel en Castellon Ricky Rivaro Jasia, Benny Rodriguez Oh, just... oh stop, draait hij wel Benny Rodriguez? Wat dan? Nou, ik had, ik had dacht dat er een, een nieuwtje. of was het dan een dat andere? Dat hij er geen Sim meer in had ofzo. Nou, dat hij eventjes tijdelijk uh, een breekje-break had. Ah, volgens mij was het iemand anders. Oké. Okay. Dus misschien, misschien hij heb, zat er hier in hij, ieder geval bij. Dus misschien miste hij het zo. Mist hij de, de, de, ja, de, de fun en alles. Maar goed, uh, ik ga weer verder. Jazz van Die Ambush, MC Roga. en de welbekende zanger in heel veel houseplaten, Mitch Crown. Oké. Okay. Uh, dan gaan we door. Dan daar. gaan we naar de Escape nog. De studio en lounge gedeelte. Sneakers Music van 10 tot 5. Met uh, een line-up in de studio gedeelte. Asino Di Medico, Proc en Fitch, Mozaik, Bellocca Sonic, Jasmine Le Bon, Tricks die je net hebt gehoord. Nicky Romero, MC Janto en Mo MC. In het lounge gedeelte. Eric Vender, Sick Individuals, Robbie Taylor en Mark McRoland... Dysfunction, Vince Mooking vs. Melvin Rees Sandro Silva vs. Abster en Simon Sturr vs. René Cuppens. en dan tenslotte in de uh, Westerunie, morgen uh, Loveland Amsterdam Dance Event Special oh, ik zie net dat die al uitgekocht is maar ja uh, je kunt het altijd nog proberen aan de deur denk ik ja, je moet gewoon heel lief aankijken als je een dame bent, uh, meestal lukt het wel bij portiers. Ja. Of ze moeten heel streng zijn. Ja, je moet, je moet echt mazzel hebben. Maar goed, okay. van 11 tot 6. En het is uh, met de line-up Jay Lumen, Uto Karim, Sebastian Leger, Joris Voorn, Peter Horrevoort, Secret Cinema, Dimitri, Egbert en... <laughs> Egbert? Nou, ja, anders. het is toch Egbert? Ja, nou ja. En Remy! En ja... ja dan hebben we nog de T-Dazal Disco Room Italo Elite. Van 1 tot 4, San Proper Tom Trago, Lippe en Martin Duval. Nee. Ik denk dat je wel weet waar je heen moet gaan. Amsterdam. En anders, kijk je gewoon eventjes www.djkite.nl slash parties. En dan kom je alle feesten tegen. Misschien zeg je, ja, jullie hebben de vetste niet gezien. Dat kan allemaal. Maar ik zie hier op de mail al mensen binnenkomen en die zeggen allemaal: zo, die escape die pakt goed uit. Ja, het is toch een hele bekende club in, in het drugsbezochte plein van Amsterdam, Rembrandtplein. Het is, uh, tegenwoordig echt, wel. Het is de grootste toeristentrekker naast Leidseplein. Ik denk dat het Rembrandtplein meer tegenwoordig te bieden heeft dan het nou, Leidseplein. Ik, ik weet er alles van. Ik heb tij, er ik heb een tijdje gedraaid en uh, ik had het altijd helemaal vol. Ik, uh, ik keek om je heen en we zijn overal mensen. Dus ik, zie jou, ik zie jou bovendien, jouw CD-map. Hij zit ook weer helemaal vol. Afgeladen. Het ritje is al open. Afgeladen met hete nieuws. Jij gaat je spoeden naar boven, want zometeen. Een uur lang non-stop in de mix. Nu eerst, de de, nu eerst deze plaats van Mason. Runaway. Misschien kom je wel tegen in Amsterdam, want hij woont er ook. Onze enige echte Mason. Ik hoop dat je hem herkent. Nu weer op, zie je het? Wij zie het, Mason. Ik zei het al, run away! Dennis, dat geldt voor jou. Run away, naar boven! Wat?